Toybox en Best Friend uit 1998. Omdat we een uur lang liedjes uit de 90's doen. Er zijn weer 500 stemlijstjes binnen. Van dat uur is nog een half uur open, uh, over. En die gaat uh, zo meteen verder. Met onder andere... Whamdu Project, King of My Castle. Ook misschien wel een van mijn favoriete liedjes uit de jaren 90. Ik vind het zo lekker. Two Brothers on the Fourth Floor, Never Alone. En ook Take That komt eraan.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 Geweest het Q -music Nieuws krijg je van Casper Kooij. Goedenacht. Het zilvermuseum in het Gelderse Doesburg is leeggeroofd. Dat gebeurde vorige nacht. Volgens de regionale omroep zijn ruim 300 zilveren voorwerpen gestolen, waaronder unieke mosterdpotjes. De schade is waarschijnlijk tienduizenden euro's. De politie zoekt de daders en vreest dat het zilver wordt omgesmolten. De formatie van het nieuwe minderheidskabinet gaat vandaag een nieuwe fase in. De plannen van D66, VVD en CDA worden bekeken door financiële experts. Onder andere het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank kijken ernaar. De partijen willen over anderhalve week klaar zijn... en D66-leider Jette zegt dat dat gaat lukken. Het akkoord tussen Amerika en Denemarken dat nu op tafel ligt... is voor altijd, zegt president Trump. Groenland blijft van de Denen, maar wel door Amerika en de NAVO... verdedigd tegen Rusland en China... De overeenkomst zou ook gaan over andere zaken, bijvoorbeeld ook over grondstoffen. En PSV is kansloos onderuit gegaan in de Champions League. Het werd in Engeland 3-0 tegen Newcastle United. Door geblunder zakt PSV nu naar de 22e plek in de Champions League. Volgende week staat Bayern München op het programma... en die wedstrijd is beslissend voor PSV in het toernooi. En nu nog het weer van weer online?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 Flitsmeister meldt geen files, wel een melding voor de A67. Dat is al heel de avond aan de gang. Eindhoven-Venlo. Daar is een omleiding ingesteld hoogte van knoop het Zaarden heiken. Komt er een onderzoek Moet je nou richting Duisburg volgen... keulen over de A73, A74 en de A61 in Duitsland? Dan twee flitsers. Die staan langs de A10. Diemen de Nieuwe Meer bij 18,7. En de a 50 volle Apeldoorn bij 209,4. Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s. Verder met een uur lang inspiratie voor die Top 500 van de 90s. Die hoor je vanaf aanstaande maandag. Je favoriete, die geef je door via jemuziek.nl of de Q-app. Is gedaan door onder andere fanen, heeft gestemd op het volgende nummer. Is het favorietje van haar uh, samen met haar zus uit 1999? Wemdo Project, dit is King of my Castle. Q Top 500. Must why I'm free in my trestle Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why. Stemweek met nu, dankzij jou, een uur lang alleen maar 90s hits. You Heel... sounds better with you. Like I'm wide, Ik ben, ondertussen ben ik even verhuisd uh, naar uh, de machinekamer van uh, Q-Music. Ik hoor ook... Wacht even hoor. Ja, het is, is nou de kelder, de katakombe kunnen we wel zeggen. Van... Ja. Oh ja, ja, ja. ja. Uh, nee, het is de katakombe van... Uh... Uh, even kijken. Ja. Go ja ik, sorry, ik ben helemaal... Ik, ik ben helemaal in de war. Ik hoor, ook, ik hoor ook in mijn oor iemand praten. Even kijken. Klopt dat of niet? Is dat... Dat gaat even technisch even, helemaal niet goed. Nou, ik hoor... Oké, okay, nou, ik ga gewoon door. Um, kijk, de top 500 van de 90's... dat doen we volgende week uh, vanaf uh, maandag. En uh, dan hoor je de 500 beste uit de jaren 90. Geen idee, ben ik te horen überhaupt? Eh... Uh, en deze week kun je volop stemmen op je favorieten. Nou, bij elke 500 binnengekomen stemlijstjes... draaien eh, dus alleen maar lekkere tracks uit de jaren 90. Nou, ik zit dus nu in de, in de kelder van Q... Eh, met allemaal om me heen computers en printers. Nou, als je, ik weet niet of je het een beetje kan horen, maar... aan de lopende band komen je stemlijstjes eh, binnen. Ik eh, pak er gewoon eens even eentje uit. Eh, ik heb hier bijvoorbeeld eentje van eh, mijn naamgenoot Lars. Die heeft op zijn stemlijstje op 15 bijvoorbeeld gezet. Hero, en toen ik je zag... maar op zijn lijstje staat ook Avond eh, Boudewijn de Groot... Thunderstruck, ACD het vliegt alle kanten op. Maar ook Marco Borsato, ook Michael Jackson staat op zijn lijstje. Janine, hier komt net binnen. Sing Nakatomi of uh, Crazy van Aerosmith. Uh, Abby, die heeft hem uh, net ingestuurd. Uh, het recht zonder stralen, zonnestralen, Agda de Munnik. Maar ook Bon Jovi, Brian Adams, Backstreet Boys. Aan de lopende band komen hier uh, stemlijstje binnen. Maar Rieke bijvoorbeeld. To Become One staat bovenaan in haar stemlijstje van de Spice Girls natuurlijk. Um, Rainbow in the Sky, vorig jaar op nummer 1 in de top 500 van de 90's. Staat ook op 1 bij Niek in zijn stemlijstje. En zo kan ik er wel even doorgaan. Uh, ik heb hier ook het stemlijstje even kijken. Dit is het stemlijstje van uh, Laura. Die heeft gestemd op onder andere Anouk DJ Paul en Take That. En die laatste, die ga ik even voor je draaien. Dit is Back to Good uit 1995. Cute Music.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 You back for good. good. Unaware, but underlined. I figured out the story. No, no. It wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, of my mind. I celebrated glory. No, no. But that was not to be. In the twist of separation. You excel at being free. Can't you find your little ruin? Music. don't glow.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 I'm in a park and there's no one else around oh I get the shivers I don't wanna see a ghost It's the sight that I fear most I'd rather have a piece of toast Watch the evening news like, oh like.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 And out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world. Like your music. We doen een uur lang alleen maar liedjes uit de jaren 90, omdat er weer 500 stemlijstjes binnen zijn voor de Q-Top 500 van de 90s die je vanaf aanstaande maandag hoort. Uh, nu is het zo dat uh, van dat uh, uur 90s uh, muziek is er eigenlijk niet zoveel meer over. Het, eigenlijk nog maar drie minuten, maar zullen zul we gewoon een beetje smokkelen? Dat onze schelen omdat het zo lekker is. Zullen we er gewoon nog twee doen? Dan is, en dan is het echt klaar. Oké, okay, nog twee uh, doen we dan. Dan uh, zit ik even te denken. Dat doen we van mijn grote vriend Gordon. Zullen we dat te doen van, van Gordon? Ja, leuk. Uit 1991, Gordon. Kon ik maar even bij je zijn. Zometeen naar Headway. En what is love? What is love? Oh, dat ging niet helemaal. Oh, sorry hoor. Sorry. Oh, dit oh wat een amateur. Wat een amateur. Uh, ja, ik trek gewoon de schuif dicht. En ik heb het gewoon helemaal niet door. Wat een, wat een amateur. Oké, okay, nou ja, we zouden nog twee doen uit de jaren negentig. Nou, dan uh, doen we nog. HDB was niet afgelopen. Doe we nog een keer. Top 500 van de 90's. De 500 beste uit de jaren 90. Volgens jou, Q-Music. Kon ik nog maar bij je zijn? Kon ik nog maar even met je delen? Wat zo gewoon. you so me 1991 Gordon, en kon ik maar even bij je zijn. Als voorbereiding op de Q-top 500 van de 90's... die aanstaande maandag begint... geef je favorieten nog even door via Qmusic.nl. En nu we toch Gordon gedraaid hebben, was ik nog even benieuwd. Hé hey Lars, hey. zit Gordon nog op de gram? Zit Gordon nog op Instagram? Jazeker. MUZIEK Familia, guess I'm going with ya da da da da da Te draaien. David Guetta, Becky Hill, Ella Anderson en and Crazy What Love Can Do by Cube Music. Ik ben benieuwd waarom ben je nog wakker? Waarom zit je nu naar de radio te luisteren? Laat van je horen, pak je telefoon en bel nu 09099596, 09099596. undressed. Het grote Lars Boelen nachtonderzoek. 09 9596. 0909 9596. Bel maar. De vraag is, waarom ben je nog wakker op dit idiote tijdstip? Bijna kwart voor één. 0909 9596. Ik hoor een knipperlicht, Hallo? denk ik. Een knipperlicht. Hallo, Q Music. goeienacht met Lars. Goedenacht. Hallo. Met wie? Ja, goed. Dienald en Rick. Dienald en Rick, hallo, waarom zijn jullie nog wakker? Ja, we zijn net klaar met werken. En we lekker McDonald's eten. Ach, lekker. Waar doen jullie dat? Op de a 15 in, in Dordrecht. Oh, bij Dort, ja, daar ben, ik, oh, daar ben ik ook vaak geweest. Ja, ik uh, kom oorspronkelijk uit Strijen. Dat ligt dan even die keeltunnel onderdoor, weet je wel. En dan uh, bij schraven ja, ja, ja, in de buurt, hè? In de de ja. Hoekse waard. Hoekse waard, inderdaad. Dus ik, uh, ik, uh, ik ken de McDonald's op het duimpje daar. Heerlijk. Wat hebben jullie uh, genomen? Een, uh, twee koude kies, een frit en een. Het is een big Tasty. Single big Tasty. Oké, oh, echt er zoveel honger van. Oh, lekker zeg, lekker. Hé, hey, wat ja, hebben jullie voor werk ja, gedaan ja. dat jullie nu klaar zijn dan? Ja, uh, wij werken voor de grootste werkgever van Nederland. Is dus een raadsel voor jou. Oh, is, dat de, is dat de politie? Ik heb nou in één keer goed. Ja, echt. Serieus? Ja. Maar zit jullie ook bij de politie in Dordt dan? Nee, nee. Heel ver hier vandaan. Oh ja, <laughs> maar jullie jullie komen uit de buurt van Dordt. Ja, je outdoor'd. hebt ze aan de lijn gehad vorige week. Mag je nog een keer raden? Wie, heb ik ze aan de lijn gehad vorige week? Ja. Collega's van jullie? Of? Ja. Oh. Nou, ik weet het niet. Ik, ja, ik, ik weet wel dat ik politie, iemand van de politie aan de lijn had, inderdaad. Maar, goed, In goed, Hilversum. Ik... Ah, Hilversum. Maar, ja, maar dat zetten jullie helemaal uit de richting, inderdaad. Ja, een, ja keer een uurtje rijden heen. Ja. en dan weer een uurtje terug. Maar het is ook wel lekker dat je niet in je eigen wijk politieagent bent, want anders heb je... Nou, dat, dat ja. dat is het toch, ja. Word je ja. nooit erkend. Nee, precies, dat is ook lekker. Dat, ja. hey uh, uh, eet smakelijk nog even en uh, fijne nacht nog, slaap lekker alvast. Yes, dat is zo Ja, was al, was al. Q-music, nacht met Lars. Hey, met Stefano. Stefano, hallo. Hey. Hallo, waarom ben je nog wakker? Ik ben nou onderweg naar mijn werk. Wat doe jij dan? Ik ben uh, beroepsbrandweerman in Amsterdam. Hé, hey, ja. in Amsterdam. En waar woon je dan? Woon je dan ook zo ver van je werk, net als uh, Rick en Dinald, of niet? Ja, daarom ben ik dus alvast onderweg. Ik woon in Wageningen. <laughs> maar is dat niet... En, uh, is, Stefan, is, dat is toch verschrikkelijk? Ik, kijk, voor de brandweer maakt het ook niet uit. Want ik, kijk, de politie, dat is inderdaad... dat je herkend wordt door uh, de mensen uit de buurt... is dat dus vervelend. Maar voor de brandweer ja, ja. maakt het ook... Jij kan toch net zo goed in Wageningen bij de brandweer gaan werken? Ja, daar, daar werk ik ook, maar in Wageningen is vrijwillig. Ja, maar dan ga je gewoon beroepsmatig in Wageningen werken. Ja, maar dat kan dus niet. Nou, Oké, okay, dus, okay, je hebt een paar betaalde brandweerkorpsen dan. Zit dat zo ja, in ja, ja, alleen, ja, precies. Alleen die grote platen en. Ja, ik heb in Arnhem gezeten hoor, bij de beroeps. Ja. Maar uh, ik wil uh, wat meer werk en toen uh, kwam ik in Amsterdam terecht. Ja, nou, dat snap ik. Uh, nou, werk ze dan uh, vannacht? Ja, dankjewel. Komt goed. Yo, Mazel. Doei, doei, hoi, hoi, hoi. We hebben politie gehad, brandweer, alleen nog ambulance hebben we eigenlijk nog even nodig, hè. 09.09.95.96. 9596 Jullie goeie nacht met Lars. Hey, met Ronald. Zit jij op de ambulance? Nee, ik zit niet op de ambulance. Oh, waar zit je dan? <lacht> ik zit in, uh, in de buurt in Hilversum, ik zit in Bussum, ik heb net uh, een theatervoorstelling gehad. Oh, en ben je acteur dan of zit je meer achter de knoppen? Nee, nee, nee, ik, ik speel. Oh, wat leuk. Wat, wat doe jij dan? Nee, we hebben, lekker, we hebben lekker gespeeld. We hebben een stuk gespeeld van gratis christie. En uh, ik denk, nou ja, de politie die, uit uh, die Hilversum, die is weg, dus ik kan nou... Uh... <laughs> ja, ja, je kan nu gewoon vrijheid praten. Rijden. Ja, nu gewoon ja. Rijden. Oh, je kan nu rijden ook, ja. Ja, ja, want... ja. ja, je kan nu rijden, draad tegelijk. Ja, ja een klein borreltje ja. gedaan, uh, zeg maar, uh, na de theatervoorstelling. Of, maar het is meer oefening. Je zit, je zit bij een amateur theaterclubje, denk ik dan. Nee, ja, het is een beetje. We werken met amateurs en professionals samen. Ja. Leuk, oh, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. Nou, uh, Ronald, ruim nog even voorzichtig dan. Politie is weg, dus geen gast erop. Dit gaan we doen. Hé, hey, dankjewel. Fijne avond, mannen. Mazzel. Oi, oi. Hoi, hoi. Uh, hoi. Nog eentje dan. 0909-9596. is een een nacht met Lars. Hallo? Hallo? Hi, Lars. Ja, hey. Goedenavond. Met wie spreek ik? Met Justin spreken, je. Just in de bus. Hé eh, Justin, waarom ben je nog wakker? Just in de bus. Just in de bus? Jazeker, Ik ben uh, beroepschauffeur. In de bus? Ja, zeker. Welke lijn rijden? je? Ik rij de 300. De 300. Van uh, waar naar waar is dat? Van Haarlem naar Belmen station. En het is wel een van de laatste ritjes, denk ik, hè? Want het is toch wel een beetje klaar nu, toch? Of niet? Ja, klopt. Het zit er bijna op, Luiz. Oké. Okay. Nou, rijd nog even voorzichtig. Ga hem tussen de lijntjes en de glimmende glim glim kant boven, hè? Justin. Doe het zeker weten, dankjewel Luister. Mazzel! <laughs> doei, du doei! Du en uh, tot zover het uh, nachtonderzoek. Even een kleine resume. Ik had Rick en Dienat aan de telefoon. Die stonden bij de Mac. Net gewerkt bij de politie. Stefano is onderweg naar zijn werk uh, bij de brandweer. Ronald die uh, kwam net terug uh, van een uh, theatervoorstelling. Heeft hij uh, gespeeld. En Justin die zit op de bus. Lijn 300 van Haarlem naar Belmer station.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 Don't cry, don't cry On the day that I die Kapaldi en the day that I die met je muziek. Goedendag. Oh, zo. Judithijk, goedendag. Ja, ik dacht, ik ga er maar, ik ga maar beginnen. Ja, wat doe je nou allemaal? Nou, wat is amateur? Niet... Wacht even hoor, de knoppen gaan helemaal niet goed hier. Wacht even. Yay. Even kijken hoor. En zo, nee, oh, ja, zo. zo zijn we er weer? We zijn er weer? Uh, <laughs> Judith het ijk. Goedenacht. Je dag. neemt meteen uh, het stokje over voor uh, weer twee uur aan uh, onvervalst uh, entertainment. <laughs> Zometeen het leukste nachtprogramma van Nederland met nee. jou aan het roer in de cockpit en een nieuwe editie van het nachtonderzoek, de nee? nachtwedstrijd. Sorry, oh dat zeg ik verkeerd. Sorry, nachtwedstrijd. Een nachtonderzoek hebben we net gehad. Ja. Nachtwedstrijd, sorry. Ja. Hier komt de wedstrijd. Ja, de wedstrijd werkt als volgt. Ik ben op zoek naar de luisteraar met de meeste of minste van iets. Ja. Even een voorbeeld. Bijvoorbeeld, ik ging al eerder op zoek naar een luisteraar met de meeste sleutels, een luisteraar met het laagste huisnummer, een luisteraar met de minste schermtijd. Nou, noem maar op. Wat het, het laagste huisnummer? Is dat min geworden of niet? Nee, maar ik vind maar eens iemand die een nachtluisteraar die op één woont. Nou ja. Weet ik niet. Je kan ook op min 5 wonen als je in een kelder... Nee, dat, dat kan het niet. Dat is heel gek. Dat is gek, ja. Nou, ga, ga door, ja. Dus, uh, dames en heren op zoek. Nou, leuk. Deze avondnacht heb ik weer een nieuwe onderzoek... Uh, nee, wedstrijd, sorry. Ja, ik ga nu helemaal, helemaal... Een nieuwe wedstrijd. Dus op... Dus ik ben deze nacht op zoek. Ja? Ik dacht helemaal met de zo. Naar de luisteraar de die de meeste kilo's is afgevallen. Zo, uh, oké. Okay. Maar dat, kan, zeg maar dat kan zijn vanaf dit jaar. Het kan ook zijn dat je zegt, ik ben vijf jaar geleden... ben ik een keer 10 kilo afgevallen. Oh, ja, iemand die zeg maar, ja. ja, ja, ja en ja. ook al zit het er weer bij, maakt niet uit, je bent een keer afgevallen. 10 kilo. Oh ja. Jij bent ook afgevallen, toch? Ja, bij een misverkiezing. Nee, maar... Ja, ja afgevallen. Ja, wanneer? Ja. Jij was toch ook bezig helemaal? Ja, deze. ik ben echt grappig dat je erover begint. Maar... Nu niet meer, maar je was wel. Met... wel. Oh, wel? Oh, sorry. Ja, dus het is maandag weer helemaal bezig. Oh, ja, bij jou is op en af. Ja, maar nu dacht ik, het is klaar. Ja, nu dacht je echt, het is echt klaar nu. Nee, het is echt klaar, dus uh, ik ben echt wel... Uh, ja, ben echt op mijn eten aan het letten. Ik ik, dat sporten vind ik nog een ding. Maar goed, maakt niet uit. Uh, of, afgevallen dan? Nou, ik denk dat ik in mijn... Uh, ik heb er wel eerder uh, pogingen gedaan. Dat ik, uh, het meeste wat ik ben afgevallen in al die... Bij al die pogingen is denk ik een kilo of tien dat vind ik echt al heel ja, vind, veel. Ja, maar dat is echt te weinig. Te moet, weinig? Ja, moet echt meer af. Meer, twintig. Nee. Ja, ja, ja, twintig. Nee, dat vind moet ik wel... Ja, ik moet echt lekker worden. Een goed lichaam. Wasbordje. Moet ik hier nu op antwoorden? Op... Ja, dat is het van de mop. Het is niet nodig of zo. Maar... Heb je nog zin in een thee? <lacht> <lacht> nou. Veel plezier zo. Nee, nee, je bent ja, hartstikke... baas ja. baasje eruit. Nou ja, goed. En als je dus ooit een keer bent afgevallen... Later even kilos. weten. Kilo's. Kilo's, ja. Dan zoek ik op zoek naar kilo's. Oh, er, ah. komen, er komen al uh, dingen binnen, hoor. Ja? Ja. Oh, ja. Ook, ook echt heel veel. Veel plezier date met Judith. En dit is My Rule of Fire. I was so high, I did not recognize. The fire burning, it arrives. The chaos that controlled my mind. We whispered goodbye.